Gemeente, na de prediking zingen wij de versen 2 en 5 als antwoord uit psalm 87 op de preek. Psalm 87, de versen 2 en 5, zonder dat ik dat nog een keer nader aankondig. Gemeente, wat akelig hè? als iemand een karikatuur maakt... van ons als kerkmensen. Een karikatuur maakt van het geestelijk leven... wat geen recht doet aan de werkelijkheid. Dat is naar. Onwillekeurig moet je dan denken aan dat boek... wat een tijdje geleden is verschenen van Jan Siebeling Knielen op een bedviolen... dat toch heel wat pennen en ook monden in beweging heeft, heeft gebracht... Maar het is nog schrijnender als een kerkelijk iemand opzettelijk een gemeente in een kwaad daglicht plaatst of een kind van God zonder dat daar enige aanleiding voor is, beklad, besmeurd. Dan is het in de regel gedaan met de rust binnen een gemeente. Wel nu, dat gebeurt ook in die jonge gemeente daar in Jeruzalem. Dat is akelig, vervelend, naar, maar wel waar. Ja, men heeft het daar onderling zo fijn, zei ik ook vorige week. Ze is zo eensgezind, ze hebben het zo goed met elkaar. Die gemeente die groeit en die bloeit, het kan niet op. Maar opeens duiken daar een paar booswichten op. Die vol zitten met haat en kwaad, omdat ze stevenus niet uit kunnen staan. Ze kunnen het gewoon niet hebben dat hij vol is van wijsheid en vol is van de heilige geest. Ze kunnen het gewoon niet hebben dat die man vol is van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat zijn gezicht straalt als van een engel. Die uitstraling, die werkt op hen als een boemerang. En wellicht kent u, kennen jullie de geschiedenis nou, dan weet u ook hoe het met stevenis is afgelopen... Hij is gestenigd, hè? vermoord, gedood. En zijn die booswichten nu tevreden? Nou, dan ken je ze nog niet. Ze hebben bloed geproefd en zodoende is het roofdier los. Mannen en vrouwen die worden door Saulus uit hun huizen gesleurd en naar de gevangenis gebracht. Die ene naam, Jezus Christus, dat is het probleem. Die werkt als een rode lap, om zo te zeggen. Die naam die moet uitgewist worden. Ja, het is waar. Nog maar kort geleden toen, toen waaide die pinksterwind door de stad Jeruzalem. Nu waait er een andere wind. Dit keer komt ze uit een andere hoek. Gemeente, het is een storm. Een ijskoude storm uit het noorden die de kracht ontwikkelt van een orkaan. Jongens en meisjes, jullie weten het wel hè dat wij orkanen in de regel namen geven. Vorig jaar waren er nogal wat orkanen. Ik kan me herinneren dat één orkaan de, de naam kreeg, Katrina. Nou, deze orkaan die heeft ook een naam. Vervolging. En die richt een spoor van vernieling aan. De gemeente die wordt om zo te zeggen alle kanten opgeblazen. Ze raken verstrooid. En het gevolg verdriet, pijn... En vragen: Is dit nou het einde van die prille jonge christelijke gemeente? Oogenschijnlijk wel. Komen bij u en bij jou ook de waarom-vragen naar boven? Heren, waarom moet dat nou zo? Dit kan toch niet uw bedoeling zijn? Heren, u ziet toch ook wel dat dit te ver gaat? Vragen genoeg of ik ook antwoorden heb. Nog even geduld alsjeblieft. Want het blijkt dat niet alleen de gemeente alle kanten wordt opgeblazen, maar ook een kerkraadslid moet een wijk nemen. Het is diaken Filippus. Met de wind van de vervolging in de rug wordt hij met zijn gezin richting de stad Samaria geblazen. Uitgerekend daar komt Filippus met, met zijn gezin terecht. Samaria. Zegt dat ons nog iets? Wonen daar geen Joden die zich met heidenen hebben vermengd? Ja, dat klopt, u hebt gelijk. Door de he jaren heen is het dus een half-Joods, half-heidens volk geworden, Samaritanen. En verder weten we dat die uh, Samaritanen behoorlijk religieus zijn. U moet het vanavond niet in uw hoofd halen om, uh, om hen voor heidenen te verslijten, want dan uh, krijgt u de wind van voren. Men heeft een zelfgemaakte Bijbel... die ongeveer bestaat uit de eerste vijf boeken van Mozes. Met de rest van de Bijbel hebben ze niet zoveel. Kunnen we niet zoveel mee, zouden we vandaag zeggen. En gemeentes hebben ook een heiligdom en een heilige berg, de Gerizim. En ze hebben zelfs een godsdienstige leider. Wij lazen er een stukje van. Simon heet die man. Die zwaait daar op godsdienstige bieden scepter. En jong en oud lopen met hem weg... Ja, jongelui, het was zeg maar een soort Pim Een soort Messias figuur die mensen aan zich bond. Hij doet grote dingen en dat vond hij zelf ook. Een showman toveren dat hij kon als de beste. De Samaritanen die komen ogen en oren te kort. En zodoende gemeente is Samaria een betoverde stad geworden. Zo een beetje aan de rand... Weet u, alles staat bol van de leegheid daar. Huizen, mensen, griezelig gewoon. Het is er een bolwerk van Satan. Nee, nee, dat is wel waar. In Jeruzalem staat Samaria niet zo best aangeschreven. Het staat in Jeruzalem bekend als een randstaat, een achterbuurt. De Jeruzalemmers die bestempelen de Samaritanen als zigeuners, als een volkje van niks, een raar volkje, niet mee bemoeien. Samaria, daar woont toch ook die vrouw die om de haverklap vreemd ging? Oh ja, nu je het zegt, is waar ook. Ja, je zou zeggen gemeente, als er nou toch zo bij staat, zo'n betoverde stad, is er dan aan zo'n goddeloze en betoverde stad nog wel eer te behalen? Nou, die vraag die zal de evangelist Filippus zich ook wel gesteld hebben. En misschien is hij wel een beetje bang om daarheen te gaan. Ja, moet hij daar nou zijn fijne gezin aan wagen? Want dan moet u weten, hij had vier dochters die, die alle vier profetes waren. Dus alle vier bezig waren in de dienst van de Heer. Godvrezende meiden. Moet een christenjood de parel van het evangelie voor de zwijnen van Samaria gooien? Moet je daar wel heen gaan terwijl je er niet eens gevraagd wordt om te komen? We zouden misschien denken, nou, het is ons wel geschikt. Laat ze daar lekker in die randstad. Maar ja, gemeente, als God je roept, dan komt het er toch van. Zin of geen zin, weer heen, je er erheen te blazen. En dan blijkt de storm waar je doorheen moet nog niet eens tegenwind te zijn, meewind. Ook dat nog. Dan blijkt dat God toch zijn hand daarin heeft. En daar weten die christenen in Jeruzalem van. Ja, en daar weet Filippus ook van. Want immers, nog niet zo lang geleden, beleden zij in die stad Jeruzalem dat de vervolgers van Gods gemeente instrumenten zijn in de hand van God. Die, die, die vervolgers moeten niet anders doen dan wat God in zijn raad heeft bepaald. Dat moet geschieden naar of tegen de zin. Gemeente, wij vroegen dat zo aan elkaar. Waarom moet dat nou zo in die, in, in die jonge christengemeente? Waarom worden die uit elkaar geblazen? En waarom moet Filippus die kant op? Krijgen we hier het antwoord dat onze God de hand heeft in deze vrede vervolging. En dat God de regie heeft over deze orkaan. En zo daalt Filippus af. Zie hem gaan met zijn gezin. Naar Samaria. Wat in geografisch. Maar ook in geestelijk opzicht. Ver beneden de maat van Jeruzalem lag. Het bloedspoor. Wordt Gods voetspoor. En dat voetspoor leidt naar de randstad Samaria, naar die achterbuurt, naar dat volkje van niks. Ja, gemeente, wordt de eerste boodschap die in dit bijbelgedeelte in onze tekst ligt opgesloten, wordt dat wat duidelijker voor ons? Zien wij dat de godstroom van Gods genade de laagste plaats opzoekt? Zij Jezus het niet dat hij gekomen is om te zoeken zondaren Om die zalig te maken? Ja toch? Ja zo is dat. En zo zien we het woord der waarheid. Belichaamd in Filippus, Die stad Samaria binnenrijden. Ja. Waar die ijskoude noordenwind van de vervolging zoal niet goed voor is. Het zaad van het woord wordt wijd en zijt verspreid over de akker van de wereld. Die vervolging die leidt niet tot vernietiging van de gemeente... maar tot uitbreiding van de gemeente. Overal wordt het evangelie verkondigd. Jongens en meisjes, het is als met een brandhaard. Wel eens gezien, hè? een brandhaard. Men probeert die uiteen te poken... maar het gevolg is dat er nieuwe haarden ontstaan. Zo is dat ook in ons Bijbelgedeelte... Laat ik dat zo eens zeggen, de storm der vervolging, die levert een stroom van getuigen op. Of deze notie nog wat te zeggen heeft voor uh, de kerkelijke situatie waarin wij ons met z'n allen bevinden anno 2007. Ik dacht van wel. Want gemeente, er wordt vandaag gebeden om kerkelijke eenheid. Zoals Johannes 17 ons dat ook voorhoudt. Of de Heere bij elkaar wil brengen wat bij elkaar hoort. Ik zal er geen kwaad woord van zeggen omdat het naar de schrift is. Maar gemeente, als wij alleen bidden om kerkelijke eenheid... om daarna de kerkdeuren op slot te doen en van de kerk een knus en fijn gebeuren te maken... zo in de zin van ik ben het met u eens omdat u het met mij eens bent... Eens bent. daar steekt de Heer een stokje voor. Zo blijkt uit handelingen acht. De Heer vindt het maar niks dat wij de boel de boel laten... De Heere vindt het maar niks dat wij de kerkdeuren een pot dicht houden voor mensen die volgens ons niet helemaal in het paadje lopen of in ons straatje lopen of er misschien wel een andere mening of een andere visie op nahouden. De Heere vindt het maar niks, dat wil ik ermee zeggen, dat wij ons weinig aantrekken van de randstad. Het woord afschrijven, dat komt niet voor in Gods woordenboek. We lezen wel en gij zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem, ja, als in Judea, ja, en Samaria. Ook Samaria, dat wil ik ermee zeggen, valt binnen Gods plan om daar te werken met zijn woord en geest. Ook daar wil hij ons hebben om de Heer Jezus Christus te verkondigen. Verstaan wij dat ook? Ook voor onze dagen, voor de tijd waarin wij leven, werk genoeg toch? Voor degenen die nog buiten zijn? Om bij hen te komen met die ene naam, Jezus Christus. Trouwens, is de Heer Jezus ons daar niet in volgegaan? Was Hij daar niet al eens een keertje eerder geweest? Lees ik niet in een van de evangeliën en hij moest door Samaria gaan? Ja toch. Vond hij daar niet een vrouw die een zonderes was? En zei die vrouw toen niet tegen hem, ik weet dat de Messias komt die genaamd wordt de Christus. En wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En wat zei de Heerde Jezus toen tegen haar? Ik ben het die met je spreek. En het wondervol trok zich. Jezus veroverde haar hart met zijn liefde. Even tussendoor. Waar vond de Heere u en waar vond de Heere jou toen hij u opzocht met zijn liefde en hij u raakte met zijn genade? Was dat niet in Samaria? In de Randstad? Dat was toch daar dat het tot een gesprek kwam tussen u en de Heer Jezus? En na dat gesprek, wat zei Jezus toen? Roep je zonden en kom hier. Dat was toch Samaria. Het was toch daar in Samaria dat u uit zijn mond hoorde. Ik ben het die met je spreekt. Weet u het nog? Of weet u niet waar ik het over heb? In ieder geval... Filippus is in Samaria aangekomen. En ja, wat zou hij nou toch meegenomen hebben naar Samaria? Ja, zijn vrouw natuurlijk. En zijn gezin. En zijn huisraad. Ja, ja. Maar ik wil een andere kant op. Wat zou hij nou meegenomen hebben... om, om die mensen daar te raken en te bereiken... Dozen vol dogmatiek, boeken vol met bekeringswegen, kisten vol emoties, vaten vol met verfrissende winden, ordners vol leuke ideeën over gemeente zijn, papers vol met levensnoodzakelijke vernieuwingen. Nee, gemeente, niks van dat alles. Weet u wat hij uit zijn verhuiswagen draagt? Het evangelie van Christus. Daar gaat hij mee aan de slag. Hij waagt het met het evangelie alleen. Dat is eenvoudig, denkt iemand. Ja, en u hebt nog gelijk ook. Zo'n eenvoudig recept. Hij waagt het met het woord van Christus. Hij heeft maar één voornemen, één verlangen. Christus verkondigen. Velen die maken zich vandaag de dag zorgen over de prediking, zoals die klinkt in ons soort gemeenten terecht. Vele kerkelijke bijeenkomsten worden eraan gewijd. Regelmatig verschijnen er artikelen die daarover gaan. We bezinnen ons vandaag de dag op de vraag hoe er gepreekt moet worden en wat er gepreekt moet worden. Ik zal er geen kwaad woord van zeggen. Want het is best goed dat je van tijd tot tijd als kerk en zeker als dienaren van het woord je over die vraag buigt. Waar gaat het ook alweer om? En nou blijkt het antwoord verrassend eenvoudig. Wat er gepreekt moet worden. En Philippus predikte hun Christus. Daar gaat het om. En gemeente. Laten wij dat goed verstaan. En laten wij het omwille van een eeuwige zaligheid... het bij deze diepe, diepe eenvoud houden. De zegen is zeker. Filippus komt maar met één naam in die stad, Christus. Maar dat is me dan ook een naam. En die naam die laat hij niet zomaar hier vallen, zo af en toe, heel voorzichtig aan... Zo ten loops, nee, die preekt hij. En preken, dat is nog wat anders dan noemen. En trouwens, preken, dat heeft niks te maken dat je een leuk praatje afsteekt, Wat aan elkaar hangt van, van voorspelbaarheden en simpelheden... En, en, en emoties en verhaaltjes en weet ik wat, niet meer. Preken, dat is proclameren. Dat is uitroepen. Dat is verkondigen. Wat? Dat Jezus is de Christus voor zo'n stelletje die wij zijn... Nee, ik veronderstel niet dat uh, Philippus daar heeft uh, staan zwaaien met armen en benen. Hij was er ook niet het op uit, net als Simon, om de show te stelen. Maakte ook geen herrie, het was geen tam-tam gedoe. Hij bespeelde de mensen niet zoals je een uh, orgel bespeelt. Nee, wel was hij bewogen. En vervuld met de liefde van Christus. En in die bewogenheid... En in die liefde. preekte hij in alle eenvoud Christus. Daar had hij zijn handen vol aan. En de Samaritanen. Zo blijkt uit onze tekst. Die hadden er genoeg aan. Filippus spreekte hun Christus. Gemeente vanavond doen we niet anders. Zegt zijn naam ons nog iets? Ja. Nee. In zijn naam. Zijn toch alle heilsfeiten gebundeld, van kerst tot en met pinksteren? En als die heilsfeiten worden verkondigd, dan komt hij toch daarin naar u en mij toe. Nog een keer zegt die naam ons nog iets. Christus, dat is toch zijn ambtsnaam? God de Vader, die heeft hem toch verkoren om verloren zondaren die wij zijn te redden? Toch? Heeft hij zich toch, hij zich toch aan die naam verplicht? Hij is toch door zijn vader met de heilige geest gezalfd tot profeet, priester en koning? Moet u nou toch eens horen gemeente hoe trots vader op zijn zoon is? Ik heb bij een held voor Israël, voor Jeruzalem, voor Samaria of waar u dan ook wonen mag. Hulp beschoren. Hem heb ik uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Gemeente, zie hem er toch op aan. De rotsteen van ons heil. Hem heb ik gesteld tot een eerstgeboren zoon. Om door zondaren te worden geëerd. Gemeente, hebt u zoals die Samaritanen een hart wat vol is van religie. Vol van emotie, vol van godsdienst, maar zo leeg, zo leeg, zo leeg. Zie daar is hij, de Heer Jezus Christus. Hij komt naar u toe. Hij schrijft je niet af, maar hij daalt tot je af. Bent u iemand, ben jij iemand die niets anders te bieden heeft dan schuld en zonde? Te kort en gebrek. Is het bij u ook altijd te smal? Zie op de Heer Jezus. Hij kwam voor een zoals u en ik. Dat is evangelie. Dat is goede boodschap. En wie hem ziet, ziet u hem, die ziet tevens zijn vader in het hart. Hoe kan het ook anders? Dat vaderhart, dat brand van liefde voor mensen zoals wij in elkaar steken. En wat er in dat hart brandde, dat kwam naar buiten. Dat werd concreet, tastbaar. Vlees en bloed in Christus. Deze Christusgemeente, die heeft Israël doorwandeld. Galilea doorwandeld. Samaria doorkruist. Wat omarmen het evangelie te verkondigen. Wat een profeet. Was hij het niet, die zieke genas... Die mensen verloste van de duivel. Die zelfs doden opwekte. Zeker weten. Was hij het niet die met het kruis op zijn rug de stad Jeruzalem is uitgestuwd, uitgeblazen. Om naar Golgotha te gaan. Zeker weten. Hij was, zegt Jezaja, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarte. Alleen die naam al was veracht. En wij hebben hem niet geacht, niet op de juiste waarde geschat. Maar gemeente, hij heeft onze ziekten op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. En om onze overtredingen was hij verwond. En hij is als een lam naar de slagbank geleid. Zie hem erop aan. ...die zijn leven heeft geofferd... ...om de zonden der wereld bij God te verzoenen. Wat een priester. Zie uw koning. Daar hangt hij... ...met uw zonden aan het kruis. Is dat onze koning? Ja, dat is onze koning. Kruiskoning. Nee, als je naar hem kijkt, geen gestalte. Je zou zeggen, met eerbied gesproken... Hij ziet er niet uit, maar dat is nou net het geheim. Want het is nou mijn beeld wat daar had ik moeten hangen. Maar zo is hij de kracht, Gods, en de wijsheid, Gods, om zondaren te verlossen uit de boeien van zonde dood en dom, en van zulke mensen wil Hij koning zijn. En voor zulke mensen is hij ook de dood ingegaan. En voor zulke mensen heeft hij drie dagen in het graf gelegen. Maar hij is ook uit het graf opgestaan. Dat heeft God gedaan. Zijn heilig kind Jezus opgewekt. Opdat wij met hem zouden opstaan in een nieuw Godzalig leven. Al hangen de rafels eraan. Dat is toch waar? En zulken regeert hij tot op de dag van vandaag. Heel eenvoudig. Door zijn woord. En de opening daarvan en zijn geest. En zulke bewaardheid tot op de dag van vandaag. Bij die verworven verlossing. Gemeente, kent u? Ken jij Christus zo? Zoals die vanavond gepreekt wordt. Dan heb je de goeie voor je. kun je er ook zeker van zijn... dat hij bij zijn vader... een goed woordje voor je doet. Als u het niet meer weet... als u geen woorden meer hebt... vader... luister eens... ook voor hem of haar in Hasselt... of waar u ook woont... heb ik mijn leven geofferd... aan het kruis... al brengt hij of zij er niks van terecht... heren, ik sta er voor in. Vader... Zou u nog eens aan hem, aan haar willen denken? Denk nog eens aan die ellendeling. Aan die tobber. Aan die zuchter. Die in de put zit. En in de prut zit. En die er niet weet hoe die eruit moet komen. Als u hem zo kent. De Heer Jezus Christus. Dan heb je de goede voor je. Zo preekte Filippus... Christus. En gemeente waar hij zo gepreekt wordt, blijft de zegen niet uit. Kijk maar in Samaria. Kijk u maar in de tekst. De scharen, let u vooral op dat meervoud, die hielden zich eendrachtig, eenparig aan wat door Filippus gezegd werd. Dat was me daar even een massaal gebeuren. Velen die kwamen op die Christusprediking tot geloof. Waarom gebeurt dat onder ons niet meer? Want ja, zowel jongeren en ouderen die klagen steen en been dat het in de kerk zo'n dorre boel is. Nou gemeente, u kunt die vraag zelf beantwoorden door je af te vragen of je nou wel of niet bidt om de doorwerking van de heilige geest. Niet zo af en dan, maar elke dag. Gewetensvraag, ga nou eens bij jezelf na... hoe vaak je afgelopen week daarom hebt gebeden. Nou, als ik dat mezelf neem... dan is er nog wat om mee te nemen om te veranderen. Ik sta ook met u te luisteren... naar dit woord van onze God. Begrijpt u me? Geloven we vandaag nog... dat de Heere onder ons... wonderen doen kan van geloof... en bekering? Geloven we nog... dat God ze niets anders wil... dan zijn Zoon in je leven... openbaren, onthullen? Geloven we... vandaag nog dat de Heilige Geest met de preek niets liever wil dan in je binnenste... voor het eerst of opnieuw geloof en vertrouwen ontsteken in de Heer Jezus Christus. Geloven we dat nog, zoals ze dat in Samaria geloofden? Of dat hier nog kan, ik zou niet weten waarom niet. Want bij mijn weten is de Heer nog niets veranderd. En het woord is ook nog hetzelfde gebleven. Een gemeente, dat nog eens wat... Weet u waar de Here begint? Nog altijd daar... waar niks is. Samaria. Ergens aan de rand. En de Heere werkt ook nog altijd in een hart... wat niets is. Schuldig... en zondig. Ik zei het zojuist. De Godstroom der genade... zoekt altijd de laagste plaats. Maar... Zijn er vandaag... nog zondaren? Of krijgen we daar gebrek aan? Gemeente de Heer Jezus... die heeft toch aan armen... het evangelie verkondigd... of vergis ik mij? Zijn er nog... Nog armen onder ons. Die niets hebben dan zonde en schuld. Waar het alles te kort en te smal is, zijn die er nog. Gemeente, nou moet u me goed begrijpen. Wij moeten arm worden. Maar dat bedoel ik niet in wettische zin. Maar wel in die zin dat wij verstaan. Dat Jezus het dichtst is bij armen. Immers armen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij leeg weggezonden. Het is een overweging. Mag ik dat in ronde Hollandse woorden zeggen. Om in je zak te steken. Om over na te denken schort het daar in onze tijd niet aan. Kerkbreed, landelijk. Maar de scharen daar in Samaria, Samaria, die hielden zich eenparig aan de verkondiging van de gekruiste en de opgestane Christus. Ze geven er in geloof acht op. Ze lieten het gelden. Net zoals de eerste bekeerlingen in Handelingen 2. Daar staat ervan geschreven dat ene zinnetje. Ik vind het een fantastisch zinnetje. Die dan zijn woord gaarne aanname. is niet verboden hoor. Zowel in oordeel als in genade. Die dan zijn woord gaarne aanname. Dat is niet verboden. Om dat woord van Christus aan te nemen. Omdat, omdat het u verkondigd wordt. Omdat het jou verkondigd wordt. Het klinkt niet in het luchtledige. Het is niet voor de muren of voor de stoelen. Het is voor u. Het is voor jou. Wie dat aanneemt. Zoals die gepreekt wordt. Die krijgt, die krijgt vaste grond onder zijn voeten geschoven. Christus zelf. En zolang hij het houdt. Houden wij het ook. En hij houdt het. Tot in eeuwigheid. En als dan de stormen opsteken in je leven. En die steken op. Dan blijft nog van kracht. Wat God je gezegd heeft. Zeg het dan maar heren. We hebben mij gezegd. Het is volbracht. Het is ook voor mij volbracht. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, hou je aan het geschreven en gesproken woord. Of je het nou voelt of niet voelt. Dat is de zaak niet. Hou je aan Christus. En je hebt genoeg. Hadden ze in Savaria ook. Dan komen ze met duizenden tot geloof en bekering. Velen krijgen daar een andere meester. Ja, dat klopt ook wel, want de Heer Jezus die kwam toch om de werken van de duivel te verbreken. Moet u eens zien wat er in die stad Samaria gebeurt. Velen worden bevrijd uit de boeien van Satan. Ja, gemeente, als Christus met zijn woordje leven binnenkomt, dan verlost hij je ook van betovering en verdwazing. Van beneveling en bedwelming. Van vermaak en van vertier. Van dingen die je het hoofd op hol brengen en die je leven leegzuigen. Doet dat woord. Was mijn leven eerder zo rusteloos en zo gestrest van heb ik jou daar? Nu is er door hem toch die wonderlijke rust in mijn leven gekomen. En ik heb het nog net zo druk als voorheen, en toch, toch is het anders, is het waar of niet? Ja, gemeente, waar Christus zondaars harten tot zijn woning maakt, daar komt rust, daar komt vrede, daar komt blijdschap in de Heilige Geest. Ja, toch? Herkent u dat? Herkennen jullie dat in eigen leven? Dan bent u zalig, mag ik ook zeggen. Bent u zalig. En er gebeurt er nog meer. Want vele lammen en kreupelen die worden daar in Samaria genezen. Mensen die niet konden lopen die... Uh, ja, die staan nou ineens te dansen van grote blijdschap. Over wonderen gesproken. Zie je wel dat inderdaad het evangelie, het evangelie geneest naar ziel en lichaam. Dat dat samen opgaat. Tekenen en wonderen daar... In die stad Samaria die de boodschap onderstrepen van het grootste wonder. Dat doden de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Tekenen en wonderen die, die een dikke streep zetten onder het evangelie van Christus. Ja, gemeente waar Christus binnentrekt en waar de prediking ontdekkend en verlossend haar werk doet, daar geldt het, daar wordt daar ontstaat, daar geschiet grote blijdschap. Daar brengt het evangelie mee. Daar hoeven wij niet voor te zorgen. Dat is ook een geruststellende gedachte trouwens. Waar eerst in Samaria lol werd getrapt... daar schept Christus vreugde door het evangelie. Want er wordt gezongen. Psalmen, liederen, weet ik wat tot eer van God. Wat de prediking van Christus... en de werking van de Heilige Geest kan... dat zien wij in die randstad Samaria. Veel blijdschap. Het kan niet op. Zie je wel. Waar Christus komt... met zijn ontdekkende en bevrijdende woord... daar komt ook blijdschap. Dat hoef je, niet, dat hoef je zelf niet te organiseren. Dat hoef je ook niet na te doen. Daar komt... Komt blijdschap? De stad is er vol van. Het zijpelt over de ronden en de muren heen. Of dat ook in Hasselt kan, in onze stad. In mijn eigen leven, die blijdschap. Waarom niet? Waarom niet? Als je je houdt in geloof aan en acht geeft op dit. Dit onvervalste evangelie, Het evangelie voor armen die nou niks hebben, dan zonde en hun schuld, dan geklaag en gejammer, bij wie het alles te kort en te smal is. Wie daar acht op geeft, zit er maar niet over in, dan vaart er een diepe blijdschap door je hart en God geven ook in onze stad. Zie dat toch op hem. Onze profeet, priester en koning. Voor het eerst of opnieuw. Want van hem komt de blijdschap. En dan zien we tenslotte gemeente. Die stad Samaria. Eens voorpost van het heidendom. Wordt een voorstad van het, van het hemelse Jeruzalem. Men spreekt van haar zeer heerlijke dingen. O schone stad. Van Israëls opperheer. Bent u ook zo blij, daar uw domicilie hebt? Ik wel, want daar zullen eens de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan en binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen.